Twee Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct een vrijdagmiddag live. Lisbeth Spies, CDA-prominent, oud-minister van Binnenlandse Zaken... die gemeente gaat helpen goede zorg te bieden voor minder geld. Nu eerst het NOS-journaal, Juri Stubinitski. VVD-minister Schulz denkt dat het kabinet aan de achterbank kan uitleggen... hoe het zit met de algemene heffingskorting. Dat zei ze voorafgaand aan de ministerraad. Woensdag lekte uit dat het kabinet de heffingskorting voor de hogere inkomens wil afschaffen. Op de website van de VVD zijn inmiddels meer dan duizend reacties binnengekomen. Waaronder veel woedende schulds zegt dat de achterban nog even geduld moet hebben. Ik heb natuurlijk gezien dat er gisteren wel uh, mensen reageerden. Dus ik hoop dat uh, wij in staat zijn om ook uit te leggen wat het is en hoe dat ook past in een groter plaatje. Uh, maar uh, ja, het kan helaas pas na Prinsjesdag, omdat dan alles naar buiten komt. Dus uh, ja, we zullen even moeten wachten. Schuls' partijgenoot Wekers, staatssecretaris van Financiën, zegt dat hij niets heeft gemerkt van onrust in de VVD-achterban. De inspectie Leefomgeving en Transport onderzoekte de incident op het spoor bij Zwolle... waar een trein maandag een rood sein negeerde. De dubbeldekker reed daarbij een wissel kapot. De inspectie wil precies weten wat er is fout gegaan. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten wordt besloten of ProRail het onderzoek verder mag afronden... of dat eigen inspecteurs verder gaan. Volgens een bron bij de spoorwegen moest de machinist na het gemiste rode sein een noodstop maken... Reizigersvereniging Grover wil er nog geen oordeel over geven en is vooral blij dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Het is maar goed uh, dat het zo uh, is afgelopen dat er verder helemaal niks gebeurd is. Uh, want uh, voor hetzelfde geld komt er een trein uh, over een ander spoor aanrijden. Want de trein die uit uh, Lewiset komt uh, en de trein die uh, vanaf Amersfoort via Harderwijk komen, die komen vrijwel tegelijk aan de Sjoll. Omdat je dan rechtstreeks kan overstappen. Dus uh, het had erger uh, kunnen zijn. Zuid-Korea importeert niet langer vis uit de stille oceaan ten noordoosten van Japan. Het land is ongerust over de lekkage bij de kerncentrale van Fukushima. En zegt dat het onvoldoende wordt geïnformeerd over het lekken van radioactief besmet water. De Japanse regering benadrukt vandaag nog eens dat alle vis die op de markt komt gegarandeerd veilig is en dat Japan zich aan de internationale standaard houdt. Egypte zal de moslimbroederschap ontbinden, dat schrijft een Egyptische staatskrant. Het besluit tot ontbinding zal volgende week formeel worden bekendgemaakt. De krant citeert een woordvoerder van een minister. De politieke tak van de moslimbroederschap mag wel blijven bestaan. Dat is de Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid. Onder president Mubarak was de moslimbroederschap ook al verboden. Dat dat nu weer gaat gebeuren... Komt volgens de krant doordat de beweging in haar kantoren... wapens en explosieven zou hebben verborgen. Die zouden zijn gebruikt bij de opstand tegen het leger in de afgelopen maanden. Bij de grote brand in Zevenaar zijn toch schadelijke stoffen vrijgekomen. De brand woedde vanochtend in drie panden van een plastic fabriek. In de directe omgeving is veel asbest gevonden, zegt de burgemeester van Zevenaar. Het is een aanzienlijke hoeveelheid, dat is zorgelijk. Er uh, is goed nu een beeld waar de asbest ligt... Uh, er wordt ook uh, al verstandig opgeruimd uh, uh, door de experts natuurlijk. En er wordt verder ook aandacht geschonken aan of er ook elsbest nog verder verspreid is geraakt. Bijvoorbeeld via de rookontwikkeling. Tussen Zevenaar en Doesburg liggen ook roetdeeltjes die mogelijk broom en dioxine bevatten. Het RIVM doet er onderzoek naar. De brandweer adviseert mensen om de deeltjes niet aan te raken. Het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag toenemende bewolking. In het zuidwesten en westen kans op een regen- of onweersbui. Temperatuur 25 tot 30 graden. Morgen af en toe een bui, maar ook zonnige periode. Zondag wisselvallig en een stuk koeler, 17 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Kees Kwaks. Viel op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... tussen Eemnes en Eembrugge over 5 kilometer.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. En goedemiddag, welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen. Met vandaag Lisbeth Spies, CDA-prominent, oud-minister Binnenlandse Zaken... die gemeente gaat helpen om goede zorg te bieden voor minder geld. Schrijfster Lydia Rood is gastrecensent, Mara Wesseling zegt dat de strijd tegen financiering van terrorisme... veel geld kost en weinig oplevert. Rubrieken Frits Baron, Justus Van Oel, Bert Brussen. Satire zoals altijd en zoals altijd heerlijke live muziek. Dit keer Splendid. Take it nice and easy, yeah. While I'm back on the street, yeah. I'm no longer competing, yeah. While I'm back on the street, yeah, gonna take it nice and easy, yeah. While I'm back on the street, yeah. I'm no longer competing, yeah. You. En dit verzorgde muziek tijdens tijden deze Vrijdagmiddag Live. Wil je ze niet alleen horen maar zien, kun je niet alleen langskomen... maar ook naar onze site gaan, vrijdagmiddaglife.afro.nl. Ook te zien op tablet of smartphone. En reageren mag ook. Twitter ons, hashtag AfroVML. De strijd tegen het financieren van terrorisme kost heel veel en levert weinig op. Dat concludeert sociaalwetenschapper Mara Wesseling... in haar onderzoek waar ze deze week op promoveerde. Vijf jaar lang onderzocht ze hoe banken financiering van terrorisme proberen te voorkomen. Mevrouw Wesseling, welkom. Eh, ook aangeschoven naast u Lydia Rood, onze cultuurrecensent van deze week. Lydia, ooit gemerkt dat banken of anderen jouw jou, uh stappen op het internet met betalen en zo controleren? Nee, maar er gaat ook heel weinig om op mijn rekening. Oh, je zo weinig dat, is ja. dat je niet interessant bent, denk je? Ja. Kijk, want, want het zou zomaar gekund hebben, Mara Wisseling, of niet? Het zou zomaar gekund hebben, ja. ja, ja dat banken die, uh, moeten uh, hun klanten identificeren... en alle transacties die de klanten doen uh, worden gemonitord... en door een uh, data programma gehaald. Uh, dus ja, dat zijn de transacties... Uh, van uh, nou ja, Lydia Rood, van u, van mij, van ons allemaal. Ja, ja en want u uh, hebben ook een Arabische achternaam. Scheelt dat ook nog? Ja, dat zou wel uh, interessant kunnen zijn. Ja. Want hoe werkt het? U? u heeft twee, uh, ja, begrijp ik, systemen uh, onderzocht die gebruikt worden om die financiering van terrorisme te achterhalen. Hè? Welke twee zijn dat? Uh, dat zijn het Terrorist Finance Tracking Program. Dat is een Amerikaans programma. En de derde richtlijn, uh, en dat is een Europese richtlijn. Uh, Richtlijn tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ah, kijk aan. Dus, dus niet alleen terrorisme, maar ook criminaliteit. Uh, verdachte ja, transacties die dan gemeld ja, moeten worden. Ja, het is, ja. is een bredere set van uh, verdachte transacties... die met uh, criminaliteit te maken hebben. En hoe werkt dat Amerikaanse programma? Het Amerikaanse programma dat is in uh, 2001 vlak na 9-11 opgezet. En was toen geheim. In 2006 is het door de New York Times onthuld. En uh, het is heel lang onduidelijk geweest... Van hoe werkt het nou precies? En dat heb ik in mijn proefschrift gedaan. Proberen te achterhalen hoe het werkt. En um, uh, er wordt gebruik gemaakt van uh, Swift Database. Dat is een bedrijf die alle 80% van de internationale transacties... Uh, Behandeld, zeg maar. en in daar... België zit dat. Hè? In België, ja. klopt. Ja. En uh, daarop worden linkanalyses uitgevoerd. Dus dan kunnen die aan elkaar nog gewoon bij. Die kunnen zien ja. wat gebeurt daar. Ja. Wat ja. zijn linkanalyses? Linkanalyses, uh, uh, dan begin je vanaf uh, één naam of een bankrekeningnummer. Dat je, ja, die verdacht is. En vanuit daar probeer je links te leggen met uh, alle mensen met wie diegene transacties doet. Tot zes stappen verwijderd van de eerste uh, ja, de eerste verdachte. En waarop slaan ze dan aan? Inderdaad op Marokkaanse namen, bijvoorbeeld zoals Lydia Rood zei? Of op andere dingen? Uh, ja, dat is nou ja, eigenlijk geheim. Ik heb geprobeerd te achterhalen uh, waar ze dan ja. naar kijken. En het gaat om uh, een soort van blacklists... die binnen uh, Amerikaanse inlichtingendiensten circuleren. En uh, volgens... Uh, burgerrechtenorganisaties staan daar zo'n 400.000 mensen op, op. die lijst? Op die lijst, ja. Die ze in de gaten houden. Klopt, ja. ja. He, he, he, hebben ze er eigenlijk al veel terreurdaden mee voorkomen? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Uh, er is weinig van bekend. Ik heb geprobeerd de successen na, ach, te achterhalen. Ja. En ik heb 15 cases kunnen vinden. Maar niet alle... 15 cases uh, waren preventief, maar was het zo dat, een, ja, dat de aanslag was gepleegd en dat ze daarna wel extra informatie hebben kunnen vinden door dat programma. Over die daders? Want het ja. is eigenlijk de bedoeling om, om die daden te voorkomen. Dus inderdaad, ja. om preventief te werken. Dat lukt dus niet goed. Nee, nee, dat is echt uh, heel erg lastig, uh, omdat, uh, nou ja, omdat terroristen of mogelijke terroristen niet per se ander gedrag vertonen dan u en ik, mm -hmm. en daardoor is het heel moeilijk om preventief um, terroristen uit te filteren ja. via financiële transacties. Maar, maar is dat voor u ook wel nadergaan? Want ik neem aan dat uh, heel veel op dat vlak juist niet bekend is... en ook niet bekend gemaakt wordt, toch? Klopt, ja. Het is een hele geheime wereld. Ja. Ik heb uh, interviews gehouden met mensen in banken, bij politiediensten. Uh, ook in Amerika, de journalist die het programma heeft onthuld, heb ik geïnterviewd. En op die manier... Ja, samen met krantenarchieven en allerlei mogelijke documenten... heb ik alle puzzelstukjes uh, aan elkaar proberen te leggen. Maar je reist van Jemen naar Berlijn met een aktentas vol uh, geld... En daar heeft niemand door, toch? Tenminste, als je uh, het slim doet. Ja, als je het slim doet, dan, <laughs> dat is dan het werk van de douane. Dus dat is, uh, ja, daar, daar hebben deze uh, gegevensprogramma's niets mee die te maken. Die zullen dat nooit ontdekken, ook die meneer? Nee, nee. nee dat is ook een van de zwakke punten. Van, nou ja, het, dit gaat om transacties binnen het formele uh, financiële systeem. Maar iemand met een koffer met bankbiljetten, ja, die, die, die opsnapt... Maar ook uh, zegt u, binnen dat gewone systeem uh, gedragen... terroristen zich, net als, wij, uh, als u en ik... Uh, dus ontdekken ze ook niks? Nee, het is heel lastig. Uh, ja, bij banken is gebleken dat ze zeggen... ja, als terroristen een spaarrekening hebben... nou, heel veel Nederlanders hebben een spaarrekening. Ja. Dus daar uh, kan je niet iets vreemds aan ontdekken. In Londen, de aanslagen uit 2005... die zijn gepleegd door mensen die gewoon met hun salaris... de ingrediënten voor uh, de aanslag hebben betaald... Dus dat is heel lastig. De aanname dat terroristen ander gedrag vertonen dan andere burgers... Ja, die blijkt uh, niet te kloppen. Niet bevestigd te worden. Niet nee. Nee. allemaal vliegles nemen. Niet allemaal vliegles, nee. Want <laughs> ja, er worden scenario's gemaakt... en uh, worden geprobeerd modellen en patronen te vinden... van wat zien we in het verleden, wat hebben terroristen vroeger gedaan. En uh, daar proberen ze dan op te letten. Maar elke terrorist pakt het ook Doe weer het een beetje op zijn anders. eigen manier aan. Maar ja. hebben wij er wel last van, gewoon als, als consument... Dat uh, ja, is moeilijk te zeggen, omdat uh, de meldingen worden uh, gedaan door banken... maar de klant wordt niet geïnformeerd dat een, uh, ja, een transactie verdacht wordt uh, bevonden. Mm -hmm. Dus we weten je, we het niet. Weten het niet. Nee. En de melding wordt gedaan door banken, dus het zijn ook niet uh, veiligheidsfunctionarissen, uh, Het zijn gewoon bankmedewerkers die moeten denken... nou, deze meneer of mevrouw vind ik wel verdacht. Ja, ja dat uh, nee, ja, zullen ze niet zomaar meteen concluderen. Uh, er is een softwareprogramma die dat eerst uitzoekt en daarna... Uh, wordt dat bekeken door bankmedewerkers? Soms door meerdere afdelingen binnen een bank. En, uh, maar dan is het wel een beetje op intuïtie. En, uh, ja. Ervaring die zij hebben dat als, zij doen. Als een, een, doet, een onaardige buurman tegenkomen, dan, dan kan die ook per hebben, bij wijze van spreken. Ja, ik hoop het niet, nee. maar. Uh... Maar waarom kost het ons veel geld, zegt u? Het kost uh, ons niet direct veel geld. Het kost de banken wel veel geld. Want zij moeten software aanschaffen, zij moeten uh, nou, daar personeel voor inzetten. Dus het is wel een. Uh, ja, ja, die, zaak en die verhalen op, dat weer op ons, toch? Ja, klant, dat, uh, dat neem ik aan. Dat kunnen we wel aannemen, ja. Ja, ja. Wat vinden die banken er zelf van dat ze dit moeten doen? Ja, dat. Um... Nou ja, ergens uh, denken ze van... als wij kunnen bijdragen aan de strijd terro tegen terrorisme en terrorismefinanciering... dan is dat natuurlijk een uh, goede zaak. Maar ze zien ook dat zij uh, heel weinig verdachte transacties vinden... met de verdenking van terrorisme. Dus ja, ze zijn niet altijd uh, heel erg ingenomen met, uh, met deze wetgeving. Maar ja, tegelijkertijd... Uh, hebben zij ook een re reputatie hoog te houden en als zou blijken dat ik weet niet welke grote Nederlandse bank, misschien moet ik er maar geen noemen, nou ja, maar, maar uh, een Nederlandse bank uh, lijkt de, de financierder te zijn van, uh, nou ja, Osama bin Laden is dood, maar als die dat geweest zou zijn, dat is ja. natuurlijk heel slecht voor de reputatie ja, van zo'n bank. Dat ze liever niet bekend hebben. Nee, nee. nee. Dus uh, vandaar dat ze wel uh, er alles aan doen om om die wet zo goed mogelijk uit te voeren. Nou, ontstond er in de tijd toen bleek dat die Amerikanen... bij dat bedrijf Zwift naar binnen kunnen kijken, uh, nogal wat consternatie. Maar daar hebben we eigenlijk niks meer van gehoord. Nee, het is uh, vier jaar lang wel een uh, agendapunt geweest ja. in uh, het Europese parlement. Die heeft daar heel hard aan getrokken en zich wel voor ingezet. In 2010 is er een uh, overeenkomst gesloten tussen de EU en, de, uh, en Amerika... En sindsdien loopt het programma door. Het gaat gewoon door? Het gaat gewoon door, Maar er is ja. geen verontwaardiging meer, Althans ja, nee. niet zichtbaar, ook niet binnen de politiek? Nee. Verbaast nee. u dat? ook? Nou ja, eigenlijk wel. Want in het begin, toen het programma werd onthuld in 2006, was het een groot schandaal. En er yeah. werd gezegd van dit moet worden gestopt. Yeah. En nu zijn er, nou ja, in die vier jaar daarop volgend uh, heel veel discussies geweest. Uh, maar is het besluit geweest van, nou ja, het moet met wat extra privacy maatregelen doorgaan. En mm. het gaat zelfs zover dat Europa... Maar zegt, we moeten ook een eigen programma, een programma Nog opzetten. Nog eens bij. erbovenop. Ja, ja, dus het, dat, uh... U zegt, het levert uh, uh, vrijwel niks op, het kost heel veel geld. zegt u. Als je, als je gewoon ook zelfs uh, naar de efficiëntie zou kijken, zou je er dan mee moeten stoppen? Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat als er morgen wel een aanslag <kwijls> gebeurt... Uh, ja, dan, uh, iedereen, dan zal iedereen zeggen, benen, ja. gelukkig dat we dat hebben. En, uh... Maar gewoon, nogmaals, als je kijkt, hè, normaal als je een bedrijf zou zijn... van, nou, het kost me zoveel en ik krijg er dit voor terug... Ja, dan is het erg mager. Ja. ja. Goed, we gaan kijken of de politiek geluisterd heeft. En misschien uh, opnieuw weer reden ziet om zich ongerust uh, te maken. Dank in ieder geval voor de toelichting uh, op uw onderzoek, Mare Wisseling. Zodra de gastrecensie van Lydia Rood. Maar nu eerst muziek, Splendid. <applacht> day. I an early alarm and sleep through it every now and then. When I really want to get up, I get out, put my gear in my backpack without a doubt. Take study effects and you get my points. No work today, I made a runner because my bars don't pay. Salary is late, I'm okay. I only work when I get paid. So screw the office, everything about that place. Gonna hit the streets, now it's my time to play. I'm back on the streets, yeah. Take it nice and easy. I'm back on the street, sir. I'm no longer competing. I'm back on the street, sir. Gotta take it nice and easy, yeah. I'm back on the street, sir. I'm no longer competing. Man, it's my frustration, and I'm on the case. I wake up when I want, and I'm gone without a trace. I will never drop out cause I stand out with a smile on my face Without a doubt, you know what I say, if you get my points I quit my job, it don't shoot me no more My boss don't pay, tell me it's late I'm okay, I only work when I get paid So screw the office, grab the thing about that place Gonna hit the streets, now it's my time to play I'm back on the streets, yeah Gonna take it nice and easy, yeah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 Now. Walk back on the streets yeah. Walk back on the streets yeah. Walk back on the streets yeah. The streets, splendid, you know. De zomerse bezetting. Vind je lekkere muziek? Laat het ons weten. Mail ons vrijdagmiddag live at Of laat een berichtje achter op de Facebookpagina. Want dan win je misschien hun CD Sunbeats Down. De gastrecensent van deze week. Schrijfster Lydia Roots. Yeah. En naast jou aan tafel, Lydia, nog steeds Mara Wesseling. Liefhebber van cultuur. En zo ja, welke vorm van cultuur? Ja, zeker. Um, uh, fotografie. Uh... Om te doen of om naar te kijken? Beide, beide. beide. Uh, schilderen, dat doe ik dan zelf niet, Ook. maar vind ik uh. wel leuk om, uh, om te zien. Ja. Yeah. En alle ja, theater ook wel. dat uh... dan, veel. En veel? voldoende tijd, want dat is de klacht altijd van iedereen... te weinig tijd om eraan toe te komen. Zeker, zeker. Ja, dat, hm. Ik hoop nu na het proefschrift iets meer. Maar... Je woont in Parijs, hè? Klopt. Dus daar voldoende cultuur aanbod. Zeker, geval. ja. Uh, Lydia Rood, uh, je, je hebt voor ons een boek gelezen... en je hebt voor ons een film gezien. Maar eerst even met welke van de vele boeken die jij schrijft... ben je nu bezig? Um, ik begin volgende week met een nieuw boek. Ik kom net terug van vakantie. En ik ga met twee jongens uit Amsterdam uh, een idee uitvoeren dat ik had en een van die jongens had. En het zijn jongens van 10 en 11 En ze zijn geweldig. Wordt het een kinderboek? Of? Het wordt een jeugdboek. Yeah. En het gaat over uh, actuele dingen, maar die hun heel erg uh, aangaan. Wat voor dingen? Mikael en als het, Nassim heten ze. Ja? Oh, als het dus, om 10 en 11-jarige jongen, jongens gaat, waar houden zij zich dan qua actualiteit mee bezig? Um, met, uh, ja, waar jongens zich altijd mee bezighouden: zich staande houden in de, <laughs> in de wereld. En ja. uh, uh, uh, onder peer pressure uitzien te komen van jongetjes die het stoer vinden om dingen te jatten in de supermarkt. Dat Aha, is ongeveer ja. het uh, niveau waarop het zich afspeelt in oh, okay, hun okay. leeftijd. Dus, dus het wordt heel spannend en die jongens hebben het bedacht we wachten het af en wellicht dat het dan hier tegen die tijd ook weer besproken wordt. Zullen we beginnen met, met jouw recensie uh, om te beginnen met het boek. Mist over Londen heet het. Ja, ik ga even uit jullie school klappen. Toen ik zei dat ik een boek wilde doen, toen uh, zei de redactrice... oh leuk, want dat doet nooit iemand, want dat is te veel werk. En ik dacht, werk? Maar we halen ze er altijd over om. Maar je hebt het voor je liggen. Het is, het is, ja, een, het is niet veel werk, het is heerlijk. Om, om te, te lezen, lezen. Ja. ja. Alhoewel, ik geloof dat je in het begin kwam er moeilijk doorheen, toch? Uh, het, was in het, begin, het was even verder komen, het is een ja van 600 bladzijden. En ik dacht, oh god, waar ben ik aan begonnen? Ja. Want het is niet uh, leuk en niet spannend. En de hoofdpersoon zegt me niks. Maar dat duurde gelukkig niet zo lang. Okay. <laughs> Want de hoofdpersoon die begon... Uh, het is een ambtenaar, dit is ook heel moeilijk. Even, er nou een naar, het, een kort, ja, het heet het Mist Over Londen, de ja? titel is mislukt. Uh, het heet in het Engels Dominion, en dat is veel beter. Uh, maar het moest de uitgever... ...dan dat het lijkt op uh, Winter in Madrid. Dat is zijn vorige boek. Dat was een bestseller. En dat was een bestseller. Dus nou heet het Mist over Londen en is dus volgens mij fout Nederlands... ...maar dat vergeet okay. maar. Um, uh, uh, het gaat over het Groot-Brittannië van 1952... ...maar dan onder andere omstandigheden, namelijk... Uh, stel dat in 1940 uh, de Engelsen het hoofd in de schoot hadden gelegd... en hadden gezegd, nou Duitsland, weet je wat, ga je gang maar. Uh, wat was er dan met uh, Groot-Brittannië gebeurd en met de wereld? Spannend want, gegeven. Uh, ja, hartstikke leuk. En Churchill was dan geen premier geworden. Want je snapt wel dat hij geen premier nee, zou zijn, hebben onder kunnen. Onder Hitler? D nee. nee. En, uh, nee. Dat was, uh, hij was voor oorlog. En, uh, dus, um, uh, en, en, en de hoofdpersoon is een ambtenaar, en dat is, daar, dat is natuurlijk een moeilijke hoofdpersoon... een saaie, kleurloze man met een bolhoed en, en, en, en een krijtstreep pak. Um, m, maar die uh, wordt aangezocht om uh, een soort spionagewerk te gaan doen door het verzet. Want dat is er. Uh, ver, en dat is vergelijkbaar, dat, eigenlijk is het nawoord nou heel erg interessant. Daar ligt uh, de auteur, uh, dat heb ik nog niet genoemd, CJ C.J. C Jay Sampson, ja. nou ja, ik kan die uitspreken, maar ja, uh, hij goed. is heel beroemd. Ja. Um, uh, die legt uit waarom hij zijn keuzes heeft gemaakt. En die, heeft, en die zegt dan: van ja, dat verzet lijkt op het Franse verzet onder het Regime, uh, daar zal het wel op geleken hebben. En daar, daar, daar, dat betwijfel ik niet. Ik denk dat okay. dat, uh, nou, van, en daar van, wordt ja. deze ambtenaar dus door aangezocht om te spioneren. Op zijn, uh, hij is op het Dominions Office uh, werkzaam, dat is dus de overzeese gebiedsdelen. Mm -hmm. En uh, daar moet hij uh, uh, gevoelige informatie uh, aan het verzetten spelen. Maar het ja. is natuurlijk, ja, een, een, je zou bijna kunnen zeggen, een heel ongeloofwaardig gegeven. Is, is, het, is het verhaal dan wel geloofwaardig? Het is waanzinnig geloofwaardig. Want uh, um, zo zit het met geschiedenis als als iemand net op een ander moment uh, geen maagpijn heeft... of wel maagpijn heeft, dan kantelt uh, de hele, de geschiedenis, kantelt de hele ja. geschiedenis. En hij heeft alles heel precies uitgezocht. Um, en hij heeft een, um, een, een, een, iets slims gedaan. En dat is dat hij zijn hoofdpersonen uh, fictief heeft gemaakt. Dus zijn hoofdpersonen bestaan niet echt. Maar alle uh, politieke figuren en zo uit die tijd, die nee, wel. bestaan wel echt. Ja. Maar zijn hoofdpersonen heeft hij vanuit het karakter gevormd. En die, die representeren allemaal een groep. Bijvoorbeeld uh, de communist of de vluchtelingen. Oost-Europa, of uh, nou ja, de ambtenaar dus, of um, hm. uh, nou ja, um, de gekke wetenschapper. Dan, ja, precies. En ook um, een pacifiste bijvoorbeeld. Het pacifisme ja. was heel st uh, sterk in Engeland in 1940, wist ik niet, maar het is zo. Ja. Nou, zo, goed, zo kon en, hij alles kwijt wat hij wilde En dus, daar, op, ja. daar kon hij het verhaal aan ophangen. Ja. En dat wordt dan gedreven vanuit de personages, en dat zijn altijd geloofwaardige verhalen. En vervolgens heeft hij dus de ambiance, wat een schrijver wat hij ook is, uh, altijd moet doen, mm -hmm. uh, is heel geloofwaardig gemaakt, heel goed uitgezocht, heel goed okay. te research het gedaan. is geloofwaardig, maar uh, ga je door dat verhaal dan nu ook anders... bijvoorbeeld kijken naar de Tweede Wereldoorlog? Um, ja, naar de hele geschiedenis eigenlijk. Want? Uh, omdat je je realiseert van hoe weinig zoiets afhangt. Uh, want dat dacht, dat dacht ik al heel lang, maar dat, heeft, dat vindt hij ook... Um, ik wou dat hij mijn broer was, maar. Um, en dan kon ik lekker vaak met hem praten. Maar uh, ja. hij heeft. Uh, um, uh, hij, hij laat op een goed moment uh, Churchill naar het raam lopen en niks zeggen. En dan die stilte wordt opgevuld door um, uh, zijn. Uh, uh, hoe heet dat? Um, rivaal van dat moment. En die zegt: nou, laat mij het maar doen, ik word wel premier. En. Um, en en zo, kan dat dus, zo kan dat dus gaan. De dunne lijn van de geschiedenis. En zo persoonlijk is ja. dat als iemand denkt... ja, maar ik wil wel premier worden, wat, wat kunnen we nou krijgen? Ik wil wel hier eventjes die Duitsers tent uitrotten. Ja. En hij laat zich dus door zoiets persoonlijks als, als ambitie of, of zo... of testosteron leiden... Nou, had wel was een beetje oud voor testosteron, maar vooruit... Nou ja. um, dan, dan, dan kan, kan de hele geschiedenis veranderen. Fascineer. Dus je, je, je kijkt al anders naar buiten als je het gelezen hebt. Mest over Londen, de film. Die heet, uh, even kijken, It Sleep Die. Ja, dat is iets makkelijker dan het Zweten. Yes? Het is een Zweedse film. Oh, okay. <laughs> en uh, gemaakt door een debutante wat... Uh, uh... Maar nou, wel wonderlijk is. Dat wist ik eigenlijk niet toen ik hem zag. Toen ik dat las achteraf, dacht ik: Zo. Het is echt een hele knappe film. Maar wel in een traditie. Uh, je hebt twee van die Belgische broers. die dit soort films maken. van die een beetje zo die sociale drama's. Sociaal, uh, drama, uh, is sociaal het. drama is het. En het gaat over. Oh, die, die broers. Dat heb ik op mijn hand geschreven. Die heet, dat zijn de gebroeders Dardenne. Mm -hmm. uh, Walen. Uh, Waalse filmers. En um, die, um, uh, die uh, hebben er een handje van. om een milieu te te schetsen, waarin dan links en rechts wat uh, immigranten rondlopen... die zich uh, schrapend en, en, en bedriegend een soort leven bij elkaar proberen te scha scharrelen. Um, en daar, daar gaat dit verhaal eigenlijk ook over. iets liep die. Dat is uh, maar dan in een Zweeds milieu. Ja. En dat maakt het iets minder uh, Want, gaat over. somber. het gaat De hoofdpersoon is een... <laughs> oh ja nee Het begint met uh, lelijke mensen. Niet, oh. niet zwaar opgemaakt, lelijk. De hoofdpersoon heeft een rare vooruitgestroven kaak. Ziet er niet uit, denk je, in het begin. En aan het eind ben je helemaal om, dan vind je er geweld. En waarom is dat belangrijk? Het is een meisje van een jaar of twintig. Um, dat dat het lelijke mensen zijn? Lelijke mensen zijn echter. Oh ja? E ja? Ja, jij oh. en nee, ik zien oh. er niet uit zoals mensen in een Amerikaanse... <laughs> nou, de knappe ja. mensen zijn ook zeer te beklagen. Want die, die, die worden door iedereen als... Ja, dat, dat is een ander nou, verhaal. Nou goed, ander onderwerp. Ja. Um, je vindt het geloofwaardig. En het het gaat is om, meteen geloofwaardig ja? en het is met van die schokkerige camerabeelden. Weet je wel, zo zogenaamd amateuristisch. Ja. Dat is een trucje waar ik niet zo van hou, maar uh, het werkt wel. Um, en uh, da daarmee wordt het dus heel realistisch. Ja, maar gaat het gaat dus over een meisje: een dan? meisje, afkomstig uh, uit Montenegro, maar opgegroeid in Zweden. Uh, die ha voor haar intussen arbeidsongeschikte, kapotgewerkte vader probeert te zorgen... Uh, die niet goed zweet spreekt en dan elke keer dom doet bij de dokter... waardoor die weer geen uitkering krijgt. En, uh, en, en dus moet zij het inkomen bij elkaar verdienen... en dan op een goed moment, ja, het is crisis, ook in de film. En uh, ze wordt hmm. ontslagen. Maar is het hoopgevend of, of ook deprimerend? Het is allebei. Allebei? Ja, maar dat kind dat doet ontzettend er best om... het. Toch nog uh, te gaan redden. Die probeert echt de gekste dingen te doen. Die gaat handtekeningen verzamelen... om de kermis naar dat dorpje te halen. En dan is de kermis er en heeft zij natuurlijk geen geld om. Nou ja. naar de en, en, en, en uiteindelijk komt, uh, is ze er dan wel. Uh, en dan, en dan heeft, komt haar vriendje niet opdagen. Dus het, zijn, het is allemaal zo... Um, zoals het echte leven is. Er gebeurt ook geen zak in. Ze wordt ontslagen en... Nou ja. En toch um, ja, en Maar, en toch maar het hoopgevende, films, ja. ja, het is een prachtige film. Ja. Je zit op een puntje voor je stoel. En, en het, het hoopgevende? Is zo, je het je het zelf... hoopgevende ja? zit hem erin dat ze het blijft proberen. Ze, blijft, ze weigert zich neer te leggen bij dat je alleen maar eet, slaapt en doodgaat. Mm -hmm. Ik vind wel, een stom Zweedse film zou er toch neuken niet over moeten slaan? Maar oké, okay, mm. voor, vooruit. Dan komt er misschien niemand meer naar de bioscoop. Mm. Um, maar uh, dat, daarbij gaat ze zich bij neer te leggen. Ze blijft vechten. Ze blijft tegenstrebbelen. En dat spreekt mij op dit moment heel erg aan. Ja, ja. Omdat ik dat ook moet nu. Iedereen moet hè, in de culturele hoek. In de crisis. Moet ik dat ook. Ja. ja, in de crisis. Ja. Um, um, en okay. dat die vechtlust... Is geweldig, maar de film is mooi omdat hij zo subtiel is. Maar Wesseling, waar zou je voor kiezen, het boek of de film? Uh, moeilijk, maar ik denk het boek. Want. Ja, het, uh, ik vond het een heel pakkend verhaal wat je net beschreef... en uh, dat je de geschiedenis op een hele andere manier gaat zien. Dat uh, spreekt me zeker aan. 600 pagina's. Uh, het boek het is te koop. Het ligt in de winkel. En de film Eat, Sleep, Die, die draait sinds gisteren, begrijp ik, in de bioscopen. Het boek heet Mist over Londen, voor degene die erin geïnteresseerd is. Ik dank Lydia Rood voor de recensie. En Mara Wesseling, ook dank voor jouw verhaal. Zo gaan we praten met Lisbeth Spies. Mag applaudisseren natuurlijk. Uh, gaan wij ondertussen luisteren naar het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Dit is Radio 1. De inspectie Leefomgeving en Transport onderzoekt een incident op het spoor bij Zwolle... waar een trein maandag een rood zijn negeerde en een wissel kapot reed. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten wordt besloten of ProRail het onderzoek verder mag afronden. Egypte zal de moslimbroederschap ontbinden omdat er wapens en explosieven in de kantoren van de beweging zijn gevonden. Dat schrijft een Egyptische staatskrant. Het besluit zal volgende week formeel worden bekendgemaakt. De politieke tak van de moslimbroederschap mag wel blijven bestaan. De laatste lijfwacht van Adolf Hitler die nog in leven was, Rogus Misch... is gisteren na een kort ziekbed overleden. Hij was 96 jaar. Hij zou hebben gezien hoe Hitler en Eva Braun zelfmoord pleegden... in een bunker in Berlijn. Hij werd daarna opgepakt door Russische militairen. Na een gevangenschap van ruim acht jaar in Rusland werd Rogus Misch vrijgelaten. En Laurens ten Dam is uit de Ronde van Spanje gestapt. De renner van Belkin kwam ten val tijdens de dertiende etappe... En dan was in het algemeen klassement van de Ronde van Spanje... de best geclasseerde Nederlander. Hij stond 17e. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Het valt nu nog mee voor een vrijdag. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is het wel aan de drukke kant. rijden en stilstaan tussen knooppunt Eemnes en Hoevelaken. Over 6 kilometer. A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Urmond en Roosteren, 5 kilometer. Heeft daar een motor in brand gestaan, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 2 en de A7. Afsluitdijk richting Heerenveen, voor het knopend Jouren, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Monk. Welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct Lisbeth Spies, CDA-prominent, oud-minister van Binnenlandse Zaken... die gemeente gaat helpen bewoners dezelfde zorg te leveren voor minder geld. Maar eerst... De rubriek over Syrië. Uh, we gaan praten over Syrië. Uh, wel of niet militair ingrijpen, daar gaan we over debatteren... met defensiespecialist Theo Verhoek. Hij pleit voor interventie. En Midden-Oosten-deskundige Ron Steenhuis... die fel tegenstander is van ingrijpen... Uh, nou, dan uh, moet ik u meteen al corrigeren, hoor. U bent voor interventie? Nou, ik zeg, uh, je moet iets doen. En de, de vraag is of je dat moet doen door tot actie over te gaan. Daar heb ik mijn twijfels over. Ik zou zeggen, uh, grijp in, ingrijpen, vanzelfsprekend. Maar ga niet meteen handelend optreden, snap je? Omdat je daar is zo'n conflict ingezogen wordt en de zaak alleen maar erger gemaakt. Dus blijf buiten, ga niet tot actie over, maar doe iets. Want dit kan zo niet langer. Daar ziet iedereen. Maar concreet, wat zou het Westen dan moeten doen, volgens u? Wat nu als allereerste zou moeten gebeuren, is afwachten. Ik denk dat het heel belangrijk is. Er loopt nog een onderzoek van de VN. Het Amerikaanse congres gaat er nog over stemmen. Sjoerd van Castro uit Alfa aan de Rijn heeft op Twitter aangegeven... ...dat hij ook nog met een advies gaat komen. Laten we dat nou eerst even afwachten... Maar we moeten wel iets doen, anders verliest het de Westen zijn geloofwaardigheid. Dus u zegt sowieso afwachten en daarna sowieso ingrijpen? Ja, nou, nee, niet ingrijpen dus. In geen enkel geval ingrijpen. Maar er moet iets gebeuren. Dat is natuurlijk helder. Maar laten we eerst even afwachten. Helder. Uh, meneer Verhoek, u bent het hier niet mee eens. Dat is goed. Uh, kijk, het probleem in Syrië is dat het geweld ontzettend gepolitiseerd is. Er is bijna geen geweld dat met gezag boven de partijen staat... Dus daarom pleit ik voor een neutrale bom. Een neutrale bom? Een neutrale bom die boven de partijen staat... en die samen met uh, onpartijdige skutraketten... gewoon een paar verkennende bombardementen kan uitvoeren. Maar wat is er dan neutraal aan? Nou, met een neutrale bom tref je dus niet alleen de troepen van Assad... maar ook de rebellen, ook de jihadisten en de burgerbevolking... zodat je alle partijen erbij betrekt. Uh, je pakt iedereen, waardoor je een gemeenschappelijke vijand creëert. En dan krijg je weer een gevoel van eenheid in dat land. En daarmee leg je de basis voor vrede. Maar gaat dat ook werken? Ik denk het wel, zolang je het dus achter de schermen doet. Ja, het is veel effectiever om achter de schermen heel discreet... de boel te bombarderen, te kijken waar de mogelijkheden liggen... om de zaak weer in beweging te krijgen. Want nu staat iedereen stil en ja, behalve de vluchtelingenstromen... is er eigenlijk niks in beweging. Maar dan heb je dus wel een wapen nodig... dat ook echt alle partijen zou kunnen raken. Dat klopt. Wat je nodig hebt is eigenlijk een soort... Ja, massa-vernietigingswapen, om het zo maar te massa -vernietigingswapen? noemen. Massa-vernietigingswapen? Ja, het liefste zou je daar natuurlijk een internationaal verdrag voor willen hebben. Bijvoorbeeld van de VN, waarin dat soort wapens ook voor toegestaan... in noodgevallen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het ook buiten de VN om prima mogelijk is... om dat soort wapens in te zetten, als het maar op een neutrale manier gebeurt. Ja, uh, meneer Steenhuis, neutrale massavernietigingswapens, een goed idee? Nou, als er maar iets gebeurt. Ik bedoel, dit is een leuk idee verder... maar het blijft altijd bij ideeën. En niemand doet iets. Terwijl we nu zo snel mogelijk moeten afwachten. Dames Verschuur uit groep 6 van Basisschool De Regenbogen in Hoogeveen komt volgende week nog met een spreekbeurt over Syrië. Laten we dat direct gewoon even afwachten. Eerste feiten op tafel en vervolgens zorgen dat je afzijdig blijft... maar niets doen is geen optie. Maar uh, loop je met een neutrale bom niet het risico dat het geweld alleen maar toeneemt? Hè? Dat het conflict overslaat naar de hele regio... en dat de situatie voor het Westen alleen maar bedreigender wordt? Nou, sterker nog, dat weet ik wel zeker. En uh, dat is ook het grote voordeel. Hè? Dit is de enige optie waarbij je zeker weet wat je krijgt. En dat is zo belangrijk. Want als er iets is waar dit conflict behoefte aan heeft, dan is het duidelijkheid. Duidelijk. Oh. Dirk Smit, Jochen Otte, Jochen Otte en Marian Luif. Mijn volgende gast noemt zichzelf een bestuurlijk dier. Ze was Kamerlid, gedeputeerde, minister... en als interim voorzitter loodste ze het CDA door een crisis. Sinds kort helpt ze gemeenten die zorgtaken moeten overnemen... van de landelijke overheid. Hoe kunnen gemeenten met minder geld toch goede zorg leveren aan hun burgers? CDA-prominent en nu ambassadeur gemeentelijke samenwerking, Lisbeth Spies. Welkom. Dankjewel. Uh, zullen we beginnen met ja, het politieke nieuws van deze week. Het staat hier ook groot weer uh, op toevallig het voorpagina van Trouw... Uh, de, flirt, de zomerflirt wordt het genoemd van de regeringspartijen met in dit geval D66. Was u verrast eigenlijk door dat nieuws? Nee, ja, er is heel weinig nieuws. En dan ieder dan wordt dit dingetje gauw wat nieuws. uitlekt, uh, dat wordt dan gauw nieuws. Ja. Uh, het is natuurlijk, uh, ja, je kan het van allerlei kanten bekijken... maar laten we het maar op een zomerflirt houden... die uiteindelijk nergens toe uh, heeft geleid. Ja, daar, daar lijkt het op. Uh, uh, ondertussen valt wel eens zo nu en dan de term CDA. Want eigenlijk had hij er natuurlijk ook bij betrokken moeten worden. Althans, wil die coalitie een meerderheid krijgen. Zou het verstandig geweest zijn, denkt u, van CDA om op zo'n flirt in te gaan? Op zo'n flirt moet je nooit in. Ingaan Niet? bovendien dit kabinet, VVD en Partij van de Arbeid... hebben samen een beetje snel een regeerakkoord in elkaar gesleuteld... waarbij ze veel de rest niemand nodig hadden. Mm. Laat ze dan ook even samen uh, die Op de boontjes uh, blijven doppen. Ja? Het, zou, het is goed voor het land, toch, als Het is, het is uh, wordt gevormd. goed dat Partij van Arbeid en VVD uh, op basis van de verkiezingsuitslag dit kabinet hebben gevormd. Het CDA moet, denk ik, uh, plannen steunen waar dat kan, maar ook kritisch oppositie voeren waar dat kan. Want één ding er zit niemand op te wachten, volgens mij, op dit moment, en dat is verkiezingen. Goed, niet ingaan op vluchtpogingen van welke partij... Uh, het CDA is ook altijd heel trouw, hè? Dus flirten, dat doen we niet Zit zo. Zit niet mogelijk. in de aarde. Nee, nee? Van de nee. CDA? Nee. Nee. Oké. Okay. Nou, We gaan zo, zo direct praten over gemeenten die meer moeten doen met minder geld. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied dat Susanne Matthijs over u heeft geschreven. Nou, dat ze googelt op uw naam. One and a two and a three. The heavenly peace. The heavenly peace. The heavenly peace. Luister, een alfense alfa, streng opgevoed door een fanatieke pa. Want ze moest wiskunde doen oh, en werken bij de HEMA om te leren dat niets in het leven vanzelf gaat. Nee, te slim voor achter het aanrecht... Haar vader wilde dat ze secretaresse werd. En dat ze zo werk voor een minister mocht doen. Hé, hey, dan word ik zelf wel minister, pap, antwoordde ze toen. Ha, zo gezegd, zo gedaan. En met 16 jaar vergaren ze thuis met de jeugd van CDA. Vader kijkt toe. Geen sterke drank, maar met de kniekjes bij elkaar. En een kaakje op de bank. CDA voor even, net als Alve aan de Rijn. Waar ze voor altijd een brave burger zal zijn. Het best bewaardigen. De heim van het Binnenhof wordt dosminister tot vaders grote trots. Zo degelijk aardig, zal nooit een foutje maken. Wie is die ideale buurvrouw op binnenlandse zaken. Kleurloos zij. Hé, hey, noem maar geen doetje, want inhoudelijk grilt ze je hart op een barbecueetje. Maar altijd met de glimlach van een boeddha, die op haar gezicht lijkt, gekeerd. Ah. Binnen de spies en CDA-mama. Iedereen dropt bij haar persoonlijke shit. Oeh, werk, familie, kerk. Please, is er dan geen smakje op de brave spies? Een wijntje te veel of vloekend uit haar slof? Oké, okay, vooruit eentje dan het boerka-verbod. Voor, oh nee, toch tegen. Was Liesbeth daar toch even in de war? Hefferdikkie. Ze reageert zich af op de muziek van Ome Kijk Kijken gaan. Oh, if you want my body and if you think I'm sexy, come on baby, let me know. Kijken gaan. If you want my body and you think I'm sexy, lease my baby, dan rijg ik je lekker aan mijn Ja. Een binnenlandse zaak gaat ons verder niet aan de hele tijd die Boeddha-smile vandaan. Lisbeth de iedereen op het spies. Want ze is niet van de ruzie, maar wel van de heavenly peace. Heavenly peace. The heavenly peace. Susanne Matthijs, Milou van Bodengraven. En Vera Kee over mijn gast Lisbeth's Pies. En de vraag: altijd klopt het? Natuurlijk, natuurlijk. is. <laughs> ja? Er zat niks tussen waarvan u dacht, nou komen ze daar nog op? Nou, de, ik vond dat mijn moeder uh, een beetje miste. Want oh. uh, mijn vader kreeg wel heel veel uh, eer. Maar mijn moeder was zeker ook uh, thuis heel belangrijk. Ja, ja. Ja, nou ja, dat, dat wordt allemaal van internet gehaald. Dus ja. op de internet blijkt... Waar komt uw moeder nou, minder aan die, die, bot? Dat is bij deze rechtgezet. Bij dan, deze recht ja. gezet. Uh, U was Alfa, maar moest wiskunde doen van uw vader? Ja, absoluut. Dat is achtste vak. Dat was niet verplicht. Maar ja. die ene zes voor wiskunde... heb ik meer tijd en energie aan gestopt... dan die zeven andere vakken bij elkaar. En dat waren vijf achten en twee negens. Hef, heeft u zoiets met uw eigen dochters ook weer gedaan? Van, ja, je bent ja dit eigenlijk... nou, de, de jongste die zegt... Van, je moet niet denken dat ik net zo hard ga leren als jij... En de oudste, die, uh, dat, ja. dat, dat moest ze heel nadrukkelijk wel even... Maar ze moeten wel presteren naar kunnen. Ja? Ja. Ja, ja. dus die, die, een beetje van die strengheid heeft ja, u al zeker overgenomen. Wel. Ja, dat is ook helemaal niet verkeerd. Nee? Nee. Ook al, als, als je op school moet je... zit, moet je gewoon je best doen. En de oudste heeft de afgelopen jaar eindexamen gedaan. En die heeft ook fantastisch vakantiewerk bij het Archeon gedaan. Daar zijn we hartstikke trots op. Hmm. En, en u was al vroeg ambitieus. Hè? U was 16e al voorzitter van de plaatselijke CDJA. En, en, en riep al tegen uw vader. Ja, Schroefers, hallo, ik word wel minister. Ja, dat had met mijn vader vooral te maken van... als je nou rechten hebt gestudeerd, ik heb rechten en economie gestudeerd... als je nou rechten hebt gestudeerd, weet je, dan moet je daarna nog schoevers doen. Want dan kan je wel secretaresse worden van... Nou, mijn vader is inmiddels 77. Die leefde toch nog een beetje in het tijdperk dat als er kinderen kwamen... je toch als moeder dan toch ook dan vooral thuis uh, ja. moest uh, zijn... En ja, ik was van een andere generatie, dus dan riep ik uh, ook al wel een beetje recalcitrant van ja, een paar uh, secretarissen van een minister of van een directeur bij Philips worden, dan word ik zelf wel directeur of minister. Dat ja. nou, is uitgekomen. Ja, uh, dat is niet gepland. <laughs> uh, dat kun je ook niet plannen, nee. zeker in de politiek niet. Ja. Maar uh, ik heb er wel uh, een fantastisch jaar uh, ja. beleefd. dat ja. Ja. Ja. was helaas een jaar. ja. Al een Mari. beetje afgekikt. Jawel. Want het... wat, je hebt een auto met chauffeur en zo, en al die leuke dingen. Ja, daar kun je wel zonder hoor. Ja, het is wel? ook wel heel lekker dat je weer gewoon op de fiets uh, en in je eigen auto. Uh, en wat kunt. mist u wel? Ik mis de dynamiek van het bestaan. En ik ben natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Ik ben ook wel een beetje politiek dier uh, geworden in de afgelopen 10, 12 jaar. En dan kun je op de, door de hele week heen van alles en nog wat doen... wat met jouw portefeuille te maken heeft. Nou, die was heel breed. Dat ging over woningbouw, dat ging over bouwen, dat ging over de AIVD. Dat wil je lekker overal ook, mee bemoeien. Of binnen, en dan op vrijdag komt ook nog het hele land langs hmm. in de ministerraad. Ja. En als je dan keuzes moet maken die in lijn zijn, zoveel mogelijk in lijn zijn... met Jouw politieke idealen. Ja, dan lever je bijdrage aan de samenleving. Dat doen heel veel mensen. En ik heb dat ook een jaar als minister mogen doen. Ja, en nu moeten we doen. Uh, ja, als, dat klinkt dan een stuk saaier ambassadeur gemeentelijke samenwerking. Gelukkig is dat niet het enige wat ik doe, maar ik ben wel heel blij dat ik die ambassadeur voor intergemeentelijke samenwerking kan zijn. Ja, waarom? Omdat gemeenten er de komende jaren ongelooflijk veel taken bij krijgen op het gebied van de jeugdzorg, op het gebied van de onderkant van de arbeidsmarkt, dus mensen die nu gebruik maken van een bijstandsuitkering of van een wa -jong uitkering, van een uitkering in het kader van de sociale werkvoorziening. Ook op het gebied van de langdurige zorg gaan gemeenten heel veel taken extra Krijgen. Gemeentefonds is nu ongeveer 8 miljard, dat wordt 16 miljard in 2015. Om maar een illustratie te geven van wat dat allemaal wel niet betekent. 2 miljard voor gemeenten. Uh, 8 miljard erbij Zo kun je oh, het ook ik ook zeggen. zeggen. Ja, nee, maar dat, uh, wat het scheelt, uh, totaal, het geld dat er nu uitgegeven wordt, ja. is bijna 2 miljard meer. Nee, en dat is natuurlijk allemaal heel gruwelijk, maar feit blijft dat uh, heel veel mensen, heel veel politieke partijen achter die beweging staan, dat al die naar gemeenten toe worden overgeheveld. Nou, gemeenten zijn zich daar... Waarom al... is dat zo goed? Omdat gemeenten dichter bij mensen staan dan de Rijksoverheid. Of dan een wat voor organisatie dan Die kunnen dan beter ook. bepalen wat voor hulp die nodig is. Die weten beter wat er nodig is. Die hebben ook meer contacten. Die zitten dichter bij dat netwerk van uh, hulpverleners. En dat al die taken wat we dan noemen in dat sociale domein bij gemeenten thuishoren. Volgens mij zijn heel veel mensen het daarover eens. Ja, maar, en, maar waarom zijn er dan ambassadeurs nodig? Want wat zijn dan de knelpunten? De knelpunten zijn dat heel veel gemeenten uh, uh, daar gelukkig al een heel eind mee op weg zijn. Dus dat is geen knelpunt, maar positief dat is een, beginnen. Precies. Dat ze midden in de discussie zitten over gaan we dat nou met de hele regio doen? Wat kunnen we zelf? Wat doen we samen? En om hen te ondersteunen, steuntje in de rug te geven, misschien hier en daar ook een beetje op te jagen, zijn er drie ambassadeurs benoemd. Ik ben er maar eentje. Samen met Marianne Sint en Ronald Bandel mm -hmm. gaan wij die gemeente op hun verzoek en op hun uitnodiging zoveel mogelijk in staat stellen om dat werk goed te doen. Het gaat niet over gemeente af die wat langzaam is. En nee. Hmm. Want ze moeten 1 januari 2015 klaar zijn? 1 januari 2015 ja. moeten ze klaar zijn. Snel, hè? want u stopt alweer in december als ambassadeur. Is dat, dat niet te snel? Nou ja, wij richten ons nu op die intergemeentelijke samenwerking. Die intergemeentelijke samenwerking. Hoe wil je het gaan doen met al die gemeenten in jouw regio? Dat moet eigenlijk 1 januari 2014 wel klaar zijn. We gaan ook kijken of dat er geen gemeenten als muurbloempje overblijven. Uh, ja, je hebt dus gemeentes die het minder goed doen dan anderen. Waar andere gemeentes van denken... dat doe jij het me lekker zelf. Ja, maar ik wil er die zijn ook, ook gemeenten die, die denken van... Hebben. wij kunnen het zo goed zelf hebben, voor de rest niemand nodig. Ja, en dat is niet uh, goed. En ik denk dat je toch ook een beetje solidair naar je buren moet zijn... hoe groot of hoe klein je ook bent. Ja, maar u bent minister geweest. je hebt gezien hoe lastig dat is als gemeente moeten samenwerken. Wie, wie, wie krijgt het bedrijventrein wat geld oplevert... en wie neemt het windmolenpark wat niemand voor zijn deur wil hebben, bijvoorbeeld? Dat soort keuzes moeten gemeenten ja. gemeente maken. Dat doen ze overigens al meer dan 200 jaar vrij aardig. Dus daar lopen ze nu dus ook tegen aan? Daar lopen ze ook tegen aan. Ja. Uh, dan helpt het soms als je een keer een luisterend oor kunt uh, zijn. Dan kan het ook helpen als ze eens een keer lelijk uh, tegen je kunnen doen. Als ze hun zorgen met je kunnen delen. Hmm. Nou, iedereen, iedere gemeente, iedere regio die daar behoefte aan heeft... die kan bij ons aankloppen. Ja, even, want vandaag ook in de Volkskrant uh, is al de eerste gemeente... die heeft aangekondigd dat hij naar de rechter stapt. Den Haag, ja. CDA-wethouder zit daar ook trouwens. En die zegt... Ja, het, het mag helemaal niet wat, wat de Rijksoverheid doet. Uh, zeggen, hier is minder geld, maar je moet, moet wel hetzelfde werk blijven doen. Gelukkig gaat dat over taken die gemeenten op dit moment al hebben. En heeft dus niks te maken met die decentralisatie... en die intergemeentelijke samenwerking waarvoor wij voor, waar wij voor op pad gaan. Ja, maar, maar, maar het is wel een illustratie ja. van het feit... dat het op dit moment op heel veel fronten knelt. Ja. En dus ook heel veel mensen heel veel zorgen hebben over de vraag... of dat zij uh, de, zorg, de thuiszorg die ze op dit moment hebben ook naar de toekomst toe wel kunnen houden. Feit is ook dat eigenlijk iedereen wel weet dat we eh, niet zoveel geld hebben als we met z'n allen graag dus zouden willen hebben. Ja. Of als we in het verleden wel eens een keer hebben gehad. Feit is ook dat de groep mensen die van die zorg gebruik wil maken... naar de komende periode toe eigenlijk alleen maar groeit. Ja. Dus we moeten met elkaar wel op zoek naar slimme oplossingen. Dus ja, dat is nogal een taak waar u voor staat. Aan hoe... ja, gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. En dan nee. concentreren wij ons dus vooral op die intergemeentelijke samenwerking. Maar die gemeenten, dat heeft de VNG ook al uh, gezegd... Die, die, die vrezen ook dat burgers bijvoorbeeld naar de rechter zullen stappen... om zorg die ze misschien niet meer krijgen, zoals u dat net hebt uitgelegd, toch te krijgen. Ja, wat, hoe kun je als adviseur die gemeente daarbij helpen? Ik bedoel, dan staan die burgers toch gewoon in hun recht? Of de gemeente als ze naar de overheid staan? Nou, er moet natuurlijk nog heel veel wetgeving op dit punt afgerond worden. Uh, die decentralisatie, die drie extra taken die gemeenten krijgen dat wordt op dit moment allemaal nog uitgediscussieerd eerst in de Tweede Kamer, daarna in de Eerste Kamer en dit zijn knelpunten waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten terecht de vinger op legt hoe moeten we in de wetgeving ondervangen dat mensen constant naar de rechter gaan uh, ik denk dat daar oplossingen voor te bedenken zijn, uh, die zullen wij bij die gemeente aandragen, uh, maar ik denk ook dat de staatssecretarissen, de ministers die daarover gaan, absoluut met oplossingen zullen komen. Met niet eigenlijk als, als CDA-prominent nu problemen voor een PvdA-VVD-regering aan het oplossen? Het CDA heeft ook altijd achter deze beweging van decentralisatie gestaan. Ook, ook achter de bezuinigingen die, die daar aangepaard worden. Zeker op heel gaat. veel onderdelen ook niet. Maar ik ben even niet iemand die op dit moment politieke verantwoordelijkheid eh, draagt. Dus dat debat, dat mogen alle CDA'ers met het kabinet... in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer voeren. En wij gaan, ik ga proberen een bijdrage te leveren... om als die taken dan overgedragen worden... dat dat ook zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Ja. Het is, is niet te kort dag eigenlijk? Het is uh, kort dag. Uh, maar gemeenten weten al vier, vijf jaar dat deze taken eraan zitten te komen. En soms moet je dan ook maar een beetje urgentie uh, creëren. En een beetje tijdsdruk hebben. En die hete adem in je nek voelen. Hm. Uh, om uh, uh, besluiten te nemen. Want als u ziet dat de gemeente te langzaam gaat. Ja, u kunt niet veel meer doen dan dat zeggen, toch? Ja, maar soms luisteren ze daar wel naar. Soms, zegt u al. Dus, je, je dus dat, soms je, misschien wel vaak ook niet. Je, je, je kunt dat doen als een soort met heks op een bezemstil... maar stroop werkt vaak beter dan aan zijn. Ja, daar en bent dat u goede, heel goed in, zegt iedereen. Een goede bestuurlijke ja. gesprek en waarin je elkaar diep in de ogen kijkt. Uh, en, dat helpt. Uh, dat dat maar kan wat nou heel zou zijn. Als ze zeggen, ja, maar luister eens... wij willen die zorgers van die andere gemeenten er niet bij... maar we doen het zelf wel. Dan zullen we ze confronteren met, dan zal ik ze in ieder geval confronteren met het feit dat dat volgens mij een gepasseerd station is. En dat ze echt als, een, als de wiede weerga die samenwerking moeten zoeken. Maar u uit kunt het niet afdwingen toch? Ik kan het niet afdwingen, dat wil ik ook helemaal niet af kunnen dwingen. Maar uit een inventarisatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt ook dat alle gemeenten, alle 408 gemeenten die er op dit moment zijn, volop... Aan het nadenken zijn, aan het praten zijn over de vormgeving van die samenwerking. Dus, dus niemand die zegt van het is niet nodig. Alleen praten goed. over ja. of concreet resultaat boeken. Nou, als wij in dat traject behulpzaam kunnen zijn, dan leveren we daar graag voor. Zeter. Mag ik nog even over uw partij, het CDA hebben? Want uh, uh, u, u bent ja CDA in hart en nieren hè? van Sindsaf ja. Dus het moet u pijn doen dat het maar niet goed wil gaan met die partijen. Het, de verkiezingsuitslagen die doen absoluut pijn. Wij zijn stabiel slecht, om het maar even zo te zeggen. Tegelijkertijd wordt er binnen de partij ontzettend hard gewerkt... om onze boodschap beter op orde te krijgen... dan dat die in het verleden wel eens is geweest. Siebrand van Haarsma-Buma heeft er op het laatste congres... ook een heel wervend verhaal over gehouden. Ik heb er alle vertrouwen in dat het CDA zich heel snel herpakt. Ja, dat, dat had ik ook wel verwacht dat Dat, dat dit had. kabinet nog wel een paar steken laat vallen. Ja. Uh, en dat wij dus mooie gemeenteraadsverkiezingen tegemoet gaan als CDA. De vraag is hoe realistisch dat is. Hè? Want kijk, nu kan Buma al zonder uh, last van een regering hè, waarin je al die vervelende compromissen zoals u heeft moeten sluiten al, altijd hebt en zo. Hij kan het onversneden CDA geluid laten horen. Toch zie je in de peilingen helemaal niet dat mensen zeggen oh ik ga weer terug naar het CDA. Nee, ze gaan naar uh, PVV, SP, noem al. Ja, dat zijn in mijn beleving nog steeds partijen die eigenlijk heel bang zijn die ontkennen dat we voor hele ingrijpende veranderingen uh, staan... en die wel problemen aankaarten, maar veel te weinig oplossingen bieden. En het CDA is van oudsher een partij die zich in het centrum van, het pol van de politiek uh, bevindt... en die niet alleen van problemen, maar ook van oplossingen is. En ik denk dat heel veel mensen uh, dat uiteindelijk ook uh, zullen zien... en ook weer meer zullen gaan waarderen dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Dus we 2011 geloof ik, geef ons een jaar... Het is nu 2013. Ja, het, we hebben iets meer nodig gehad. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Maar op een gegeven moment kun je misschien ook vaststellen... Uh, het CDA hoort niet meer bij deze tijd. Nou, het, het verhaal van het CDA, uitgaan van de kracht van mensen... die een verantwoordelijkheid hebben naar de samenleving toe, naar hun naasten toe... dat is actueel als nooit tevoren, onderscheidt zich ook echt van het liberalisme... ieder voor zich en van het socialisme, dat de overheid alles wel uh, voor je oplost. Dus dat CDA, dat heeft mijn hart, dat houdt mijn hart... en ik ben ervan overtuigd dat wij daarmee ook het vertrouwen van heel veel mensen in Nederland uh, hebben... en kunnen terugkomen. Je had na die verkiezingsnederlaag de commissie Fris, he, die onderzocht... Ja. waar het dan lag uh, die verkiezingsnederlaag. Die zei toen heel veel trouwens, maar onder andere... de antenne voor de 21 ste eeuw is onvoldoende aanwezig. We hebben te weinig aansluiting bij de nieuwe generatie. Is dat het probleem? Nog steeds? Blijkbaar. Nou, er zullen ongetwijfeld heel veel mensen zijn... die heel precies weten aan te duiden wat de verschillende problemen zijn. Als ik naar de verkiezingen van 2006 kijk... dan was in de groep van 18 tot 30 jaar... het grootste aandeel stemmen voor uh, het CDA. En ik denk dat... Uh, te makkelijk is om maar aan één punt een verkiezingsnederlaag of een verkiezingsoverwinning te wijten. Ik denk wel dat iedere partij in Nederland zich er op dit moment zeer van bewust is. Dat bij eigenlijk bij iedere nieuwe verkiezing iedereen bij nul begint. En het vertrouwen van kiezers van nul af aan weer op moet bouwen. Ja, maar Als je ziet hoe, ja. hoe makkelijk uh, de, de gunst van de kiezer van de VVD naar de Partij van de Arbeid... van de Partij van de Arbeid naar de SP, naar de PVV... vliegt op dit moment, Ja, dan uh, moet je ook op het goede moment pieken. Ja, maar dat gebeurt dus niet. En, en blijkbaar voelt de CDA dat onvoldoende aan... hoe je dan moet zorgen dat ze de juiste kant op vliegen. We hebben dat in ieder geval bij de laatste verkiezingen... in uh, vorig jaar in september niet goed genoeg uh, gedaan... Uh, maar dat betekent uh, niet dat het de volgende keer niet beter kan. Nee, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen doen geloof ik PVV en, en op een aantal plaatsen ook SP en zo niet mee. Hè? Dus dan ligt het wel in de verwachting dat het CDA iets beter zal scoren. Nou, de verwachting is ook dat lokale partijen het misschien wel eens heel goed kunnen gaan doen. Maar als ik kijk naar de herindelingsverkiezingen op drie plekken in november vorig jaar, dwars door het hele land heen. Dan bijvoorbeeld in Schagen. Heeft het CDA met kop en schouders uh, de verkiezingen daar uh, gewonnen. Ja, ja. En daar hebben ze in Schagen heel hard voor gewerkt. Dat is fijn voor Schagen. Uh, en dat geeft nu uh, hoop. Nog. Ja, nee precies. <laughs> ja. Maar als we dat in 407 gemeenten de komende periode kunnen herhalen. Dan bent u blij. Uh, ja. dan, uh, bent u komt blij het dat u uiteindelijk geen, lijst, uh, geen leider bent geworden. Want u deed mee aan de lijsttrekkersverkiezing. Ja, ik denk dat we met Sibrand uh, Buma een hele goede lijsttrekker hebben gekozen. U denkt niet. Het, het moet anders, want bij dat flirten waar we over begonnen... zeiden onder andere commentatoren... ja, het CDA ja, die is niet eens gevraagd, Buma is ook zo onbenaderbaar. Oh nee hoor, het is een hele humorvolle, enthousiaste, warme uh, kerel... die acht jaar lang een maatje van mij in de fractie is uh, geweest. En die heel veel mensen uh, misschien nog iets beter moeten leren kennen. Uw handen jeuken niet? Soms wel, maar wat ook heel erg uh, helpt is uh, enige afstand. Je kunt een stukje beter relativeren... als je even niet in die Haagse heksenketel uh, actief uh, bent. En dat maakt ook dat uh, zomerflirts... Uh, partijen die op de rand van de afgrond balanceren... debatten die in de Kamer op het scherpst van de snede dat gevoerd relativeren worden... Ja. af en toe met een glimlach uh, door mij en bekeken worden. En wanneer jeuken ze dan? Uh, als er uh, mensen zonder kennis van zaken uh, aan, de, uh, aan het praten zijn. Of de, dat ik denk van: ja, jongens, besteed nou eens iets meer aandacht in die Tweede Kamer. aan de zaken die er echt toe doen. Zoals die decentralisaties naar gemeenten toe. En misschien iets. Minder aan spoeddebatten of aan dingetjes die zomaar in de krant zijn weggekomen. Dus u gekomen. gaat alweer een keer terug? Ik heb geen idee of dat ik nog een keer terug ga. Ik heb nooit aan een hele bewuste carrièreplanning gedaan. En ik ben op dit moment vooral. Nooit zeg, hè, als je wil. Toch? Dat een, is met een uh, aantal hele mooie klussen bezig. Ja, u bent tevreden? En, uh... ik, heb, uh, ik ben 47 nu. Ik heb 23 jaar met heel veel plezier gewerkt. En ik hoop dat nog 23 jaar minimaal te kunnen blijven doen. Ik wens u daar heel veel plezier en Dank succes bij. En wellicht dat u het toch nog een keer zien daar in Den Haag. En zo ik gaan we debatteren over de vraag of er meer ondernemers in de Tweede Kamer moeten zitten. Tot zo ik Avro. Grote programma's konden nu gerealiseerd worden binnen de eigen muren. De NTR Radioprijs 2013. Holy shit. Waar nou, waren de dertien hè? Doodsbang. Hier, ketting, het mooiste. En wat weet je daar?